Latsa blatantel they burst it off their sake they got a lot to eat is good news we doctor's finding many ways of wrapping brains and metal to keep us from the heat to keep us from the heat to keep us from the heat morgen.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 Als ik het zo al een beetje zie binnenstromen, steeds meer opstaan. Dus dat is mooi om te zien dat we niet alleen over jongeren gaan praten, maar dus ook met de jongeren. En dat gebeurt dus zeker ook tijdens dat jongerendebat, wat dus halverwege februari gaat plaatsvinden in aanloop naar de verkiezingen. Ja. Je zult ons hiervan op de hoogte houden, middels deze wekelijkse korte gesprekjes. Zeker, ja. ja. En als sowieso het uh, dat, Zandvoort dat, uh, kiest, is zo van ons wekelijk gesprekje sowieso een vast onderdeel. Ja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 Ook vooral de jonge mensen. Want die moesten, die moesten natuurlijk nog het langst wonen in Zandvoort als het goed is. Dus dat zou mooi zijn als ze de komende keer ook het stemhokje weten te vinden. Net zoals bij de landelijke verkiezingen. Ja. Nina? Nog nou, nog ik nog wil je hartelijk bedanken voor ja. de, al je informatie over de brandweer, over de regio, over alles. En we spreken ja. elkaar volgende keer weer. Helemaal goed, tot volgende week en succes nog met het programma. Dankjewel. Fijne okay. dag. Dat was ik in een hoofd gevuld met dromen creëert.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 The end.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 Dat is, uh, nou, ik heb drie collega's bij de afdeling Collectie werken. We werken bij pas in Lezen met ongeveer 30 collega's. Waarvan twaalf op de klantservice. Die dagelijks iedereen te woord staan, meedenken. En uh, nou, bij de collectie hebben we dus. En die kijken eigenlijk elke dag van wat komt eruit? Waar zitten onze klanten op te wachten? Nou, zeven zussen, zo populair. En uh, wij weten het nieuwste deel, de zevende deel vorig jaar, daar zitten onze klanten op te wachten. En wij kunnen een uh, aantal boeken per jaar versneld laten inspreken.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 Dit was Tom Waits met New Year's Eve. Schitterend nummer. Zeker. <laughs> ja, hè? <he? laughs> Hoi, Hoi. Ik heb nu Jurre aan de telefoon. Ja. Jurre Rijnga. Ja. En dit is uh, ons. Je bent onze primeur. Je ja, bent de ja. vrijwilliger van de week. Ja. En nou wil ik weten, waar doe je dat vrijwilligerswerk? Bij het pluspunt. Bij het pluspunt. En wat doe je zoal daar?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 Waarom dit nummer? Is het er, is het Heb jij een speciale een reden? reden om dit nummer? Uh, dus, uh, nou, eigenlijk gewoon toen ik hem de eerste keer hoorde. Ik heeft het dan kippen, zo, van het kippenpersoon, een ruggevoel. Op een gegeven moment hebben ze dan ook dat ze met elkaar zingen. Dat vond ik heel mooi. Ja, daarom is het eigenlijk mijn Nou, Als je de kippenvel van krijgt, dan zegt het iets. Dan, ja. dan raakt het je. Ja. Dus we gaan hem nu voor jou draaien. En dank je wel goed. dat je in de uitzending wilde zijn. Ja, geen dank. from him. I don't think I told you, I don't think I told you that I feel out of place.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 Zeker, ik zie dat absoluut zo. Ik vind ja. het hier fantastisch wonen en we zijn ook helemaal gericht op Zandvoort... met de zee en de tennis enzovoorts. Dus ja, ik zie dat zeker zo, ja. ja ik, uh, hoe, hoe oud ben je, als ik vragen mag? 49. 49, dus dat is, uh, voor de begrippen van de raad in Zandvoort... behoor je dan tot een van de jongeren zometeen. Uh, wat heb je gedaan tot nog toe? Wat is je opleiding? Hoe ben jij zo uh, gegroeid?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 Uh, oh. tennis, ik ben lid hier in Zandvoort van de tennisclub. Uh, we zijn met het hele gezin hebben we kitesurflessen genomen vorig jaar in Spanje. Dat vond ik ontzettend leuk. Uh, de kinderen gaan helaas, nou well, niet helaas, ben ik echt trots op. De kinderen gaan veel beter dan ik. Maar uh, <laughs> ja, het zou houdt ja. leuk zijn als ze... Het slot kan. van ouder worden, hè? het wordt allemaal minder. <laughs> ja, het is heel, heel, heel ver, enerzijds heel vervelend ja. om te zien, Maar wel fantastisch dat het bij zo goed gaat. Um, uh, maar dat, dat, dat soort dingen vind ik allemaal heel erg leuk. En, uh, nou ja, met een baan en, en de gemeenteraad is dus de dacht die wel zo'n beetje vol, denk ik, met wat ik beschreven heb. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, het is dan jammer, dat Johan van Maalert, dat is ook een, een, een wielerformaat. Een BMX'er. En. en die staat uh, op de vijfde plek, geloof ik, hè? Uh, ik geloof het wel, ja, inderdaad. Ja. Klopt, ja, ja. Maar goed. Ja. ja, dat, dat, dat, ja. gang. Nee, dat, dat wil ons niet er weer van weerhouden om samen een rondje te gaan fietsen. Nee, precies. Je kunt lekker BMX in de duinen hier. Dat is de ideale omgeving voor. Nou vragen wij aan uh, mensen die we hier af en toe in de uitzending hebben, vrijwilligers, naar hun favoriete nummer. Dat kunnen we voor jou helaas niet draaien, want we hebben het misschien niet in huis. Maar wat zou jouw favoriete uh, muzieknummer zijn? Oh uh, jee, nu was ik... ik even stil. Die heb ik niet voorbereid. Nee, hè? Ik verhaal verschrikkelijk ja. veel van muziek, dus zijn er zoveel.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 Naar de krochten op ZFM Radio. man, Van de cradle tot de grave schreeuwen man, when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 Gedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Ja? Ik wist inderdaad niet wat ik hoorde. Wat een bakkalender was dat, ze. Nee, heer. Ja, nee. Je moet je... Hij draait voor de doelgroep draait die fantastische muziek. En soms zit er ook iets tussen waarvan ik denk, nou, leuk. Maar afgelopen maandag was het... ik vond ik het echt niet goed. Maar goed.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 En Tracks en Metallica en al die hard rock. Ah, Metallica vind ik goed. Ik ben gewoon heel, heel breed, breed. Oh, die hebben zulke mooie nummers. Ja, je mist wat. Echt, echt, goed echt goed luisteren. Echt, en, en zeker die, als zo'n een, een hard rock band een ballad maakt. Nou, die zijn echt, het zijn echt toppers. Ja. Ja. Af en toe heb ik wel, als het als crunch gaat, dan heb ik zoiets van ja. Ja, dat vind ik wel uh, geweest. Gisteren koek. je Maar echt een goede Metallica en, en, en hard rock, ja. Perfect hoor. Marcel, we hebben er weer twee luisteraars <laughs> bij. <laughs> echt qua leeftijd is ook echt je doelgroep. <laughs> ja. Het gemiddelde leeftijd. Hij hoopt erop, hè. <laughs> Wij wachten even tot we worden overgenomen door het systeem. En dat ja, is nu. En dat is nu. <laughs>